Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet gauw een plan komen voor na de coronacrisis. Dat zegt de Sociaal Economische Raad die de regering adviseert. Ze maken zich vooral zorgen over mensen die in een flinke dip zitten door de coronacrisis. Zoals jongeren die hun vrienden missen, ouders die het thuiswerken zwaar vinden... of festivalbazen die geen werk hebben. Volgens de Raad is het vooral belangrijk dat er weer wat perspectief komt... Kun je denken aan het vaker gebruiken van sneltesten of coronaverlof om voor de kinderen te zorgen. Er zijn tientallen ongelukken gebeurd door de gladheid. Onder meer bij Amsterdam waren er veel aanrijdingen. En bij Arnhem botsten meerdere auto's en vrachtwagens op elkaar. En deze vrouw in Leiden had ook niet door dat het glad was. Ik ben twee keer gevallen op mijn knie en op mijn handen. Hm? Dus ja, auw. Ja, er is wel gestrooid, maar veel strooizout is verdund door de regen. In het noorden en midden van het land geldt voorlopig nog code oranje, zegt Rijkswaterstaat. Je moet de komende uren toch nog rekening houden met IJssel en daardoor verrader ik gladheid op de weg. Voorzichtig dus. Neem wat snelheid terug, hou wat meer afstand, verander minder van rijstrook. Dus je moet gewoon rustiger rijden. En het is al tien jaar geleden dat dit geluid voor het laatst te horen was op Utrecht Centraal. Ja, dit was het grote klapperbord met vertrektijden. Zodat je precies kon zien waar en wanneer je trein vertrok. Sinds de verbouwing van het station begon hangt dat ding in het spoorwegmuseum. Maar sinds vanochtend hangt er een nieuw groot reisinfobord op Utrecht Centraal. Hij is wel helemaal digitaal, dus er wordt niet meer geklapperd heb ik nog het weer. In het noorden dus nog glad. Vriest een beetje. Er is regen, natte sneeuw en ijzel. In het zuiden vriest het niet meer. Daar valt wat motregen. Vanmiddag grotendeels bewolkt. In Groningen blijft de temperatuur rond het vriespunt. In Limburg wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In het noorden en het midden van het land moet het verkeer de komende uren nog rekening houden met gladheid door IJssel. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 39 kilometer file. Het is langzaam rijden nog steeds op de A6 Lelystad richting Muiden. Wel neemt de vertraging daar nu iets af tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg 9 kilometer met dik 50 minuten oponthoud. Een uur ben je nog wel kwijt voor de A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen Purmerend en Knopend Saandam. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam gebeurde een ongeluk. Tussen Asen delft en Zaanstad-Zuid 20 minuten vertraging. Op de A10 knopend Waterhaasmeer richting knopende Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam hemhavens nog 5 à 10 minuten vertraging. Ik vergeet bijna de A9 ook maar Amstelveen. Bij de knopende Rotterpolderplein bijna 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraars, we zijn hier weer met Goedemorgen Zandvoort op deze koude dag in januari. Het begint toch een beetje echte winter te worden. Op de achtergrond hoort u misschien een telefoon rinkelen, maar dat komt omdat wij nog steeds al onze interviews via de telefoon uh, doen. En waarschijnlijk is er iemand die heel graag geïnterviewd wil worden, die uh, nu al zit te wachten op uh, de volgende gesprek. Uh, deze uitzending is gemaakt zoals altijd door Gert van Kuik... die de eindredactie gedaan heeft. De techniek wordt verzorgd door Pim Groof. Kort draaien heeft de muziek samengesteld. En ik mag het vandaag presenteren. Mijn naam is Roy Dongen. In het eerste uur gaan we vandaag praten met uh, Lena van der Haak... de moeder van de negenjarige Benjamin... over hoe het nou gaat als een moeder in deze lockdownperiode. Ja, je hoeft niet altijd een beroemdheid te zijn in Zandvoort... om bij ZFM op de radio te komen. Uh, hoe staat het met de coronacijfers in onze regio? Uh, en andere zaken gaan we over praten met de heer Graustra... de persvoorlichter van de GGD. En daarna praten we in dit uur met Eddie Boon... over hoe te overleven in de coronatijd. Een podcast in samenwerking met de bibliotheek zuid kennemerland um, We hebben geluisterd naar Edward Sharp en de Magnetic Zeros... met Home is Whenever I'm With You. En nu gaan we luisteren naar Lena van Den Haag... en die gaat van alles vertellen... Goedemorgen, Lena. Hoi, hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je in deze uitzending wil komen. Ja, hoor, tuurlijk. En uh, ja, we zijn natuurlijk gewoon luisteraars die uh, naar dit programma luisteren... die horen altijd allerlei officials vertellen over dit gebeurde met corona... de maatregelen door de burgemeester, huisartsen over de medische kant. Um, en we dachten, het is ook wel eens leuk om mensen gewoon uit onze samenleving... op de radio te brengen, om te vertellen hoe die deze tijd ervaren. Nee, dat begrijp ik. Nou, dus Lena, steek van wal, Hoe gaat het met jou en een negenjarig zoontje? En je hebt ook nog een baan, heb ik begrepen. Ja, nou ja, kijk, uh, misschien weet je niet... maar wij kennen elkaar al van uh, elders. Uh, maar, uh, ja, wij wel, wel, maar de luisteraars... De, de, de luisteraar ja. waarschijnlijk niet, hè. Nee, uh, ik, ik, heb een, uh, ik ben ondernemer. Ik ben ZZP'er En ik uh, heb dus een eigen bedrijf. Ik uh, uh, ben, uh, ja, ben bureauredacteur en journalist bij een aantal uitgeverijen. Uh, wat gelukkig kan ik dus heel veel thuis doen... met heel veel beeldbellen en interviews en, en opmaken en al dat soort dingen. En dat is wel gelukkig uh, ook, want ja, mijn zoontje is... zoals bij andere mensen ook uh, uh, plaats heeft. is ja, dat die kinderen natuurlijk nog niet naar school mogen. En dat is, uh, dat is uh, best wel pittig om te combineren. Uh, en ja, af en toe is het ook echt wel even brainstorm... van hoe gaan we dit aanpakken? En uh, ja, hebben we af en toe ook wel onze... Onze ja, kleine on onhebbigheden en zo. Maar uiteindelijk uh, ja, moet ik zeggen, het gaat, het gaat goed. Maar het moet, wel, het moet niet al te lang meer duren. Want, want uh, ja, we hebben allebei een kort lontje. Dus dat houdt in dat, uh, dat we gaan schreeuwen of dat we gaan huilen. Of dat we, zeg maar, die onmacht, hè, die zit ja. er echt. En dat is uh, niet zo leuk. Maar ik denk dat vele ouders dat wel uh, herkennen. En dan moet je er maar het beste van maken. En, en, en in die zin maar onthouden dat je, ja, jij bent de volwassen. Dus dat houdt in dat, ja, dat ik toch wel de meeste concessies moet doen. <laughs> Aha, dus Benjamin heeft het thuis voor het zeggen eigenlijk al. Nou, dat is een groot woord. Ah. Maar kijk, uh, kijk, hij kan er niks aan doen dat hij thuis moet uh, zitten nee. voor school. Kijk, uh, en hij heeft uh, online uh, les, meeste deels online les... en deel, dat hij heel veel opdrachten moet doen, ook deels online... En uh, ja, ik, ik vind dan, dan is het mijn plicht om hem wel te helpen hier en daar als dat nodig is. Maar dat houdt ook in dat je je eigen werk dus even on hold moet zetten. En uh, ja, je moet toch je uren maken, anders red je het niet. Ja. Want, uh, ja, ja, ja in mijn branche is het zo uh, een leeg pagina in de krant dat kan natuurlijk niet, dus die, die krant moet gevuld worden dus ja, dat houdt in dat ik dan maar uh, elke ochtend gewoon echt uh, om half zes opsta en om zes uur begin met werken zodat ik na tien tijd heb om uh, mijn zoon uh, te helpen met zijn huiswerk en zijn opdrachten en als hij daarmee klaar is dan ga ik weer aan mijn eigen werk verder en zo uh, probeer ik dat een beetje uh, vol te houden ja, maar ja, als hij, als hij daarmee klaar is... en hij mag natuurlijk nu ook bijna nergens naartoe om leuk te spelen... dus dan, dan heb je nog steeds iemand die uh, daar een beetje rondloopt... en denkt, nou, ben je nu klaar met die opdracht... en nu vervelend me dood. Nou, dan kijk, hij mee. is uh, negen, dus hij uh, pakt zijn fiets of zijn step... en hij gaat veel naar buiten. Oh, Want uh, de muren komen hier natuurlijk ook uh, wel op hem af. Ja. Dus hij, uh, hij gaat veel naar buiten, spreekt hij af met vriendjes... of uh, hij gaat bij een vriendje spelen of iemand komt hier spelen... En dat mag ook gewoon, want dan zeg ik van ja, dan doe ik de schuifdeur dicht. Want ik zeg, ik ben nu echt even aan het werk. Als er wat is, mag je altijd kloppen. Maar in principe, uh, tot vijf uur uh, is het, uh, moet ik echt gewoon aan het werk. En als het echt niet lukt, ja, dan, dan, uh, dan uh, ga ik me gewoon... Uh, dingen met hem doen en dan ga ik gewoon s'avonds uh, werken als hij naar bed gaat. Ja, dat dus van... zijn lange dagen. Dat lijkt mij ook, ja. En voor onze luisteraars het is het natuurlijk niet zo dat je een jongetje van negen achter een computer zet omdat hij online les heeft en dat het dan net zo is als op school dat hij dan van uh, half negen tot twaalf uh, onder de pannen is. Nee, hij uh, heeft in principe maar een kleinere online les, ja. dat is van negen tot uh, kwart voor tien. Nou, dan uh, heeft hij een tien uurtje. Dat had hij op school. Dat, ga, dat voeren wij hier ook in. Om dat toch zoveel mogelijk uh, regelmatig in te houden. Dus om tien uur krijgt hij uh, ja, uh, iets, iets te eten uh, en wat te drinken. En daarna gaat hij uh, door met huiswerk. En dan help ik hem erbij. Of ik begeleid hem. Laat ik het daarop houden. Ja. En uh, om twaalf uur, kwart over twaalf, gaan we lunchen. En daarna gaat, gaan we weer verder met uh, schoolwerk. En dan meestal is hij tussen, uh, tussen twee en drie klaar. Ja, en dan, uh, dan kan ik weer uh, vol aan mijn eigen werk uh, verder. En hij kan dan zijn eigen gang weer gaan. En hij krijg je maar één uurtje online les dus eigenlijk? Ja, het, zijn, het is meer eigenlijk een uitleg van nee. uh, wat hij moet doen. En als hij iets niet snapt, dan is de juf nog wel uh, online paraat. Dus uh, dan kan hij via een, een meet, kan hij haar gewoon eventjes aanhalen en vragen van juffie, ik snap het niet. Oh, okay. Dat dus... kan wel, ja. uh, maar uh, meestal snap ik het wel, dus dan hoeft dat niet, zeg maar. Dan, uh, do, dan doe je, ja, dan, uh, ik bedoel, hij is negen, dus die stof beheers ik nog wel. Ja. Kijk, als het, uh, als het een middelbare school is en het uh, gaat om, uh, om een wiskunde of natuurkunde, ja, dan uh, kan het zijn dat ik dat niet meer weet, of dat ik dat überhaupt niet weet, ja, dan is het weer anders. Maar met, met basisschoolles uh, kun je hem altijd nog wel begeleiden, dat is geen probleem. Het is alleen dat je soms een kort lontje hebt. Dat je denkt, waarom snap je dat niet? Of waarom doe je het niet gewoon zoals het hoort? Ja. <laughs> maar ja, daar is het natuurlijk een kind van negen voor. Ja, dat wou <laughs> net zeggen. Je, ja. ja, daar moet je af en toe uh, tegen kunnen. Ik geef les op het MBO En uh, ik moet zeggen, daarom vraag ik ook eens, waarom doen jullie dat niet? Maar ja, dan zeggen ze, ja, we zijn zestien, we zijn zeventien. We zijn pubers, we willen genieten. We willen niet alleen maar naar de computer kijken. Ja, dat klopt. Dat, dat ja. is ook zo. Of dan, uh, dan, uh, Hij zit ook echt naast me. Dus wij zitten samen in mijn bureau, op, mijn, uh, of op mijn bureau. Ja. Hij aan de ene kant, ik aan de andere kant. Zodat, we heel goed, zodat ik ook echt in de gaten kan houden dat hij bezig is. Want ja, ze zijn natuurlijk niet dom. Dus uh, als hij denkt, ik, mama kijkt even niet. Ja, dan voor je het weet heeft hij drie YouTube-filmpjes aan. Bij wijze van. Ja, ja. En dan denk je dat hij lekker bezig is. En dan zit hij YouTube te kijken. <laughs> en, en ik neem het hem ook niet kwalijk. Ik bedoel... Uh, een jongen van negen, ja, kom ja, op. Ik snap het helemaal, uh, ja. ik, ik begrijp dat, dus uh, ja, dan heb je wel begeleiding nodig... Of, of in ieder geval iemand die af en toe tegen je zegt... en nu ga je weer even aan je werk. Of begrijp je allemaal wat je moet doen? En afvinken die handel, dus niet uh, alles op het allerlaatste moment... want dan raak je het overzicht kwijt. Dus echt, uh, ja, dat, dat, leer, dat leer je hem gewoon aan. Ja, maar daardoor heb jij natuurlijk dan ook hele lange dagen... Ja, dat klopt. Ik begin om zes uur... en dan in principe eindig ik dan om vijf uur... s'avonds middags. s'middags... Um, maar het lukt niet altijd... waardoor ik ook gewoon s'avonds na het eten... of tenminste, dan gaat hij naar bed... en dan om een uur of half negen... dan ga ik nog even één, twee uurtjes uh, toch aan de gang. Ja... En dan, dan is het ook nog een, nou misschien wel een beetje een geluk... dat je een beetje zelf je tijden kan indelen. Uh, want mijn collega's die bijvoorbeeld met mij ook les geven, dan zie ik dan wel eens als ik bij hun in de klas even kom kijken. Online dan uiteraard. Uh, dan zie ik ineens een paar kinderen door het scherm rennen. Want uh, ja, die zijn natuurlijk niet allemaal uh, stil te krijgen de hele dag. Nee, dat klopt. Ik heb in die zin mazzel, dat, het is in die zin de perfecte leeftijd. Kijk, als je 2, 3, 4, 5 bent, ja, dan uh, gaat het alle kanten op. En nu is hij nog wel gewoon serieus genoeg en begrijpt hij dat hij zijn werk moet maken. Uh, en de klasgenootjes ook, dus dat scheelt dat ze elkaar een beetje kunnen helpen en oppeppen. van heb jij het al af, heb jij het al af, weet je wel. Ja. Dat scheelt natuurlijk. Uh, dus ik heb in die zin geen klagen, het is alleen zo dat het lange dagen zijn, dat wel. Ja, en merk je ook dat het uh, voor kinderen... Uh, nou, je ja, hoort op het nieuws natuurlijk heel veel over kinderen... die wat uh, geïsoleerder raken... of die de contacten met hun vriendjes structureel beginnen te missen... en daardoor uh, minder gelukkig worden. Heb je dat, merk je dat zelf ook in jouw situatie? Ja, dat uh, begint wel... I, um, in, in, nou, in het begin maakte het allemaal niet zoveel uit. en ja, Hij speelde toch buiten. Of de vriendjes kwamen hier naartoe. Uh, dat was allemaal geen probleem. Maar nu merk je, naarmate het toch langer duurt... mist hij... Uh, het hele, de, de hele schoolambiance uh, lekker met elkaar in een klaslokaal zitten, met die juffie dingetjes doen en ja, dat, uh, dat brindt, begint hem nu wel op te breken en ook dat ik, hij vindt het niet leuk dat ik elke keer hem corrigeer van, ja, ga je nu aan je werk, Want hij weet ook wel dat hij het moet doen dus, uh, ja. maar goed, hij doet het niet maar <laughs> het is al vervelend genoeg uh, dat hij het aan zelf weet en dat je moeder ook nog eens constant uh, op de voeten uh, of uh, op, op de hielen zit, dus dat dat begrijp ik allemaal wel. En, hij, en ja, hij zegt ook: de muren komen op me af. Ik word helemaal gek. Ja, ja. dat begrijp ik ook. Wat, wat hij heeft, heb ik ook. En ik uh, bedoel, samen met leuke dingen doen zitten er ook niet echt in. En het, wanneer ik naar buiten ga, is boodschappen doen. Ja. Dan neem ik hem eigenlijk nooit mee. En als ik hem een keer meeneem, dan, dan loopt hij als een dolle door, door de winkel. En dan moet ik tien keer roepen, blijf hier, blijf hier. Of uh, ga maar in de, wa in de winkelwagen zitten. Want al, mensen kijken ook heel afkeurend. Ja, dat, en dat vindt hij ook niet prettig. Dus ja, dan, dan denk ik ook, nou, dan is het zowel voor hem als voor mij toch weer handiger... dat ik maar even snel alleen ga. Maar ja, samen dus echt leuke dingen doen, dat, uh, dat zit er ook niet in. Nee. En, en, en daar, daar, daar merk je dus wel aan dat hij... Uh, ja, dat hij ook wat uh, sneller uh, labiel is, dus sneller wat huilt of sneller boos is... of sneller uh, geïrriteerd. Ja, ja, iedereen wordt langzamer geïrriteerd natuurlijk op deze manier. En ja. nou, um, nou, Jullie hopen dus uh, allebei dat uh, um, de premier gaat aankondigen... dat we vanaf 9 februari in ieder geval de, de basisscholen weer open doen. Ja, daar uh, hoop ik uh, heel erg op en hij ook. We, we tellen eigenlijk wel een beetje af. Well, uh, ja, de geluiden zijn positief. Dus ja, ja, we hopen er maar het beste van... dat hij inderdaad weer uh, vanaf die, die uh, februari weer uh, naar school mag. En, en hoe is het in, in jouw omgeving, als ik uh, vragen mag? Hoe het gaat het met andere kinderen, van zijn school, klasgenootjes Ja, dat, ik, dat merk ik, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, ja. Nee, want want ze, hebt... zijn, uh, ze zijn vaak buiten... en uh, met ouders zelf hebben we niet zoveel uh, uh, contact. Ja, het kan wel, maar ja, ik denk ook wel eens geen nieuws, goed nieuws... Maar... Uh, de meeste ouders hebben ook meerdere kinderen, dus die, die uh, kinderen vermaken zichzelf ook. Ja. En dan is het toch weer oh, en die zijn ook um, uh, hebben een gezin en wij zijn met z'n tweeën, Ik ben alleenstaand, dus dat, dat is, het zijn allemaal andere eigenschappen dan een gemiddeld doorsnee gezin. Ja. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ja, en je komt elkaar natuurlijk ook niet meer tegen uh, en je mag ook niet bij elkaar op de koffie kopen. Dus, dus... Nee, nee, ja, je hebt af en toe een keertje, maar het is allemaal heel vluchtig, heel snel. Ja. Het oh, is een, uh, een lastige situatie. Ik hoop inderdaad ook voor jullie dat het uh, snel over is. En uh, wat doet Benjamin op dit moment? Het is uh, zaterdagochtend. Zit uh, hij mee te luisteren? Uh, nee, hij zit uh, op zijn uh, kamer. En hij is met zijn uh, telefoon. Ah, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Hij is negen jaar oud. Hij weet precies hoe alles werkt. Ja, ja. en hij weet ook... Oh, mam, is even aan de telefoon. Oh, Dan kan ik haar niet storen. Dus dan weet hij ook, dan gaat hij even ergens anders zitten. Ah. Want anders is de verleiding toch te groot... als hij naast me zit om, uh, om iets te vragen of om iets te zeggen. Ja, natuurlijk. Dat vind ik heel knap van hem. Maar en, en, en, hij weet niet dat het over hem gaat, Mede? Nou, over ons. Ja. ja, dat heb ik hem wel verteld. Oh, oké. Okay. En wat vond hij daarvan? Nou, dat vond hij wel interessant, natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Dat is altijd wel interessant. Ja, nou de volgende keer dan gaan we Benjamin maar eens interviewen. Dat is misschien ook wel leuk. Ja, maar dan moeten we het wel doen als we mogen komen. Want uh, aan de telefoon is hij niet zo uh, praatzaam. Oh ja. ja, dan doen we dat. Als corona achter de rug is, dan is dat misschien wel leuk. Een terugblik over hoe het was uh, in lockdown tijd. Ja, dat is goed. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt uh, voor uh, uh, dit gesprek. Ik denk dat het voor de luisteraars heel erg leuk is dat we nou juist gewoon uh, kunnen horen uit ervaring hoe, hoe iets uh, gaat. En niet altijd alleen maar vanaf de zijkant door allerlei experts. Die komen zo meteen weer aan het woord over. Ja, is goed. Nou, graag gedaan. En uh, fijne uitzending nog. Dankjewel en uh, sterkte met alles en hopelijk uh, tot ziens uh, na corona. Is goed, dankjewel. Daar gaan we naar Voorzichtig en kijk je goed uit. Want voor je het weet, krijg COVID-19 onder je huid. Doe het eigenwijs, wees alsjeblieft geen oefen. Je weet wat je moet doen. Mondkapje, mondkapje. was, wie is er bang voor de tweede golf? Ja, daar zijn een heleboel mensen bang voor. De tweede golf is alweer bijna voorbij. Laten we hopen dat er geen derde golf komt. We gaan daarover praten met een belangrijke meneer... de persvoorlichter van de GGD, de heer Groostra. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u bij ons in de uitzending kan komen. Ja, geen probleem natuurlijk.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 Maar als uh, mensen bellen met uh, de, de afsprakenlijn van de GG Rekening, ja. uh, en er blijkt uh, uh, animo te zijn in Zandvoort opgetest getest te worden, dan uh, kan daar rekening mee gehouden worden en kan die dus ook daarheen. Oké, okay. maar dan, dan voor... is dat niet waar één geval, denk ik dan? Sorry, ik verstond je even niet. Waarschijnlijk niet voor één, één persoon die getest wil worden.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 Is dat een eenmalige piek geweest? Of zegt u van nou, het bestand heeft wel vaker zo'n golfbeweging? Nee, als ik kijk naar de, na de laatste weken, is het aantal besmettingen in het eigenlijk uh, continu uh, een beetje zoals ik het net ook schetste. Ja, dus dat is relatief laag. Ja, inderdaad. En zijn de besmettingen, als ik, ik weet niet hoe ver de statistieken gaan natuurlijk, maar zijn die besmettingen dan ook heel erg verspreid over uh, jongeren en ouderen? Of zijn het met name.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 de publieke gezondheid uh, te uh, beschermen bewaar, uh, en bevorderen. Uh, uh, en dat we dat dus uh, zoveel mogelijk proberen te voorkomen.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 Uh, en uh, mocht dat wel uh, uh, uiteindelijk het geval blijken, dan gaan uh, met iedereen contact opgenomen worden. Ja. Uh, en ondertussen wordt naar aanleiding van, hiervan ook de systemen weer uh, aangescherpt. Uh, maar ik uh, zal uh, inwoners van Vlantvoort uh, vooral aanraden om uh, ook even het bericht op onze website uh, te bekijken hierover. Ja. Uh, dat uh, linkt ook naar een Q&A waarin uh, heel veel vragen en antwoorden staan.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 paspoortnummer. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus ik denk altijd zo. Uh, ik, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ik denk dan, ja, uh, <coughs> ik hoop niet dat mensen daar rare dingen mee doen, maar het is niet zo dat mensen mijn hele levensverhaal uh, meteen mijn hele medisch dossier kunnen bekijken. Nee, nee, nee, dat, dat is uh, zeker niet het geval. Uh, het is alleen vervelend. Kijk, dat, dat soort gegevens kunnen eventueel gebruikt worden voor, uh, voor bepaalde phishingadvies uh, bijvoorbeeld.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 Ja, het is wel eens misschien dus wel heel goed voor veel mensen. Ik merk het aan mijn eigen studenten. Ik geef les op een mbo. Uh, mensen nu voor het eerst, zeker veel van de jongeren waar ik mee werk... Uh, weten wat de GGD is. Uh, ja, dat, dat, dat, dat zou ik willen zien als een uh, geluk bij een ongeluk dan. Ja. En uh, de, zeker, zeker voor uh, jongeren ook willen we ons uh, de komende tijd... gewoon uh, nog meer zichtbaar maken uh, om ook... Uh,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 Um, ik wens u heel veel succes en heel veel sterkte... met het uitrollen van de hele operatie... en het zetten van heel erg veel prikken. Ja, hartstikke bedankt. Dank u wel. Oké, okay. We hebben geluisterd naar Phil Collins met Something Happens on the Way to Heaven. Nou, op de weg naar de hemel hebben we in ieder geval een heleboel uh, vervelende dingen uh, de laatste tijd. We hebben daar uitgebreid over gesproken. Um, we gaan nu verder praten over hoe we gaan overleven. We gaan nog helemaal niet naar de hemel namelijk, in coronatijd. Uh, Eddie Boon, die verzorgt podcast in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Uh, en die hebben we als het goed is nu aan de telefoon. Goedemorgen, Eddie. En een hele goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, we zeiden al hier in de studio tegen elkaar... we hoeven niets te doen, we gaan achteroverleunen... en we gaan een podcast aanzetten. Had ook gekund, ja. ja had, uh, had zeker gekund. Ah, maar hoe lang duurt een podcast? Want veel van onze luisteraars uh, zijn nog helemaal niet bekend... met het begrip podcast, denken wij. Ja, kijk, een, een podcast kan van iedere lengte zijn. Ja. Je ziet wel vaak dat ten opzichte van uh, traditionele media... podcasts vaak uh, veel langer duren... Want je hebt niet te maken met zendtijd en reclame en dat soort toestanden. Dus mijn afleveringen duren vaak meer dan een uur. Oh, dat hadden we niet kunnen doen. Nee, dat, dat, dat, dat <laughs> gaat niet lukken. Maar uh, <coughs> voor de mensen die het nog niet kennen, wat is een podcast? Ja, je zou eigenlijk kunnen stellen: van. Uh, je hebt uh, ja, YouTube als je een uh, video wil kijken op een willekeurig moment. Dan heb je Spotify om een uh, liedje te luisteren op een willekeurig moment. Ja, en dan heb je podcasts om gesprekken te interviewen... of te luisteren op jouw willekeurige momenten. Dat zijn vaak interviews. En, en waar vind je dan? Hè? YouTube, dat kunnen heel veel mensen inmiddels wel vinden. En uh, Facebook kunnen ze ook vinden. Maar waar vind je dan bijvoorbeeld die podcasts? Nou, wat je vaak ziet is dat een podcast dus ook op video uh, uh, terugkomt. Dus vaak vind je het zelfs tegenwoordig op YouTube. Nou, dan heb je ook afleveringen die alleen op audio staan. Uh, tegenwoordig zit dat gewoon in Spotify... Dus je kunt gewoon ook ja, onder het kopje podcast uh, daar alles vinden. Uh, en dan heeft iedere iPhone een app die heet podcast. Um, en in de App Store kan je eigenlijk ieder will iedere willekeurige app downloaden ja, onder de naam podcast. En daar kan je het mee luisteren. Oké, okay, dus dat geldt een heleboel uh, voor de luisteraars. Uh, veel van onze luisteraars zijn niet, niet allemaal zo uh, handig met uh, uh, moderne technieken. Uh, je kan je een podcast bijvoorbeeld ook met een e-mailtje naar iemand toesturen? Ja, want uh, een podcast uh, ja, die luister je dus via een app, maar die staat gewoon ergens op een site. Ja. Dus je kunt ook gewoon de link naar die aflevering per e-mail naar iemand toesturen. Kijk, dat is natuurlijk heel erg leuk voor veel mensen, want dat is makkelijk. Dan klikken ze op de link, dan komen ze zelf op die site terecht en dan kunnen ze luisteren. Ja, klopt. Nou, kijk, dan hebben we de luisteraars in ieder geval weer wat geleerd vandaag. Ja. Uh, vertel eens iets over die podcast uh, Hoe te Overleven in de coronatijd. Hoe ben je daartoe gekomen en, en wat kunnen we daar horen? Nou, ik ben zelf een ondernemer. En nou ja, ik denk dat een ondernemer zich kenmerkt ja, doordat hij eigenlijk houdt van vrijheid en... Ja, ook een stukje autonomie, een beetje zelf doen. Ja. Um, nou ja, en naast dat ondernemers natuurlijk vaak geraakt worden door de coronacrisis... Ja, zijn dat ook mensen die gewend zijn om niet te hoeven luisteren naar bijvoorbeeld een baas... of iemand die zegt, dit moet je doen. Um, maar die hebben eigenlijk altijd zoiets van, uh, ik ben zelf verantwoordelijkheid voor ja, mijn eigen centjes... maar vaak ook voor je eigen geluk en uh, voor je eigen succes. Um, en omdat ik al in zo'n netwerk zat... dacht ik, hoe mooi is het om... Ja, crisis op een andere manier te gaan bekijken. Want uh, in China betekent crisis kans. Ja. Dus het, is het Chinese woord voor kans. Dus hoe kunnen we die hele crisis als een kans bekijken? En ken ik mensen die daar... Ja, hun zegje over kunnen doen. En toen heb ik een uh, serie gemaakt uh, om... Ja, die kans vanuit allerlei oogpunten te bekijken. Dus hoe kan je mentaal weerbaarder worden? Hoe kan je fysiek weerbaarder worden door anders te eten? Hoe kan je spiritueel weerbaarder worden door te kijken... ja, hoe kan ik meer zingeving en perspectief krijgen? Uh, hoe kan, kan ik emotioneel beter omgaan met tegenslagen? En, uh, ja, en hoe kan ik beter slapen? Want mensen hebben toch vaak ook stress. Nou, en op die vijf thema's heb ik vijf uh, mensen gevonden... Ja, die daar wellicht uh, toonaangevend in zijn. Omdat ze daar een boek over hebben geschreven... of al jarenlang uh, werk in verrichten. Ja. En dat is uh, het concept geworden. en uh, Mag ik je vragen wat voor een soort ondernemer jou bent? Want ja, uh, verkoop je pizza's of uh, een groentewinkeltje of uh, kleding? Nou, ik zelf... Uh, ja. ja, ik denk dat ik het het makkelijkst kan uitleggen... door te zeggen dat ik uh, een business coach ben... die mensen helpt met... Met hun teksten. Dus ik maak slogans voor bedrijven, bedrijfsnamen. Soms ook wat langere verhalen. Uh, en ja, en dan kan iedereen mijn klant zijn. Dus ja. een, een kaasboer kan mijn klant zijn. Maar ook een, uh, een, uh, ja, een coach of een, of een sporter. En van daaruit heb ik ook ja, veel contact met allerlei soorten ondernemers. Dat is heel erg leuk. Een groot netwerk. En, en doe je dat vanuit Zandvoort zelf? Nee, ik, ik woon in Zandpoort. Ah. <laughs> um, maar goed, ik heb mijn hele leven in Haarlem gewoond. Ja. En heb dus vanuit de bibliotheek ja, een, een samenwerking uh, uh, gestart. Omdat ja, de bibliotheek natuurlijk ook uh, op dit moment wat minder content... wat minder dingen kan publiceren ja. door de hele crisis. Ja, hebben we eigenlijk... Uh, ...ja, samen ervoor gezorgd dat we een groter bereik hebben... ...en dat we dus ook meer uh, ja, positieve berichten de wereld in kunnen sturen. Ja, en als ze ergens behoefte aan hebben, op dit moment is het wel positief nieuws. Ja. Ja, kijk, ik denk um, het mooie is van het, de, de serie heet Weerbaarheid in crisistijd. En kijk, we zetten natuurlijk nu massaal in op veiligheid. Hè? Dus het is bijvoorbeeld veilig om een mondkap te dragen... ...het is veilig om s'avonds binnen te blijven... Maar veiligheid gaat altijd wel ten koste ook van een stukje vrijheid. Een stukje vrij bewegen. Ja. En, en weerbaarheid is eigenlijk jezelf sterk maken. Uh, door anders te denken, door anders te bewegen of te eten. Dus eigenlijk kan je zeggen, weerbaarheid komt van binnenuit en maakt je sterker. Uh, en ook vrijer. Terwijl veiligheid vaak ten koste gaat van je vrijheid. Ja. Dus, en, dat, en dat vind ik positief. Je kunt altijd zelf iets doen om, uh, ja, om sterker te worden. Maar zo kan je toch eigenlijk het mondkapje ook wel uitleggen. Want dan doe ik het zelf. Uh, een mondkapje. Ja, maar Ik ben weerbaar. Ik ga wel naar buiten. Ik ga wel het boodschappen doen. En ik uh, ga ook mijn lessen geven op het mbo. Dus ik doe gewoon mijn mondkapje voor. Dan kan ik tenminste nog iets doen. Ja. Nou, ik denk ook dat dat, dat hm. heel belangrijk is. Hè. Kijk. Als het huis in brand staat. Dan moet je blussen. Dus dan moet je dingen doen. Ja. Maar ik denk dat het ook zo is. Dat je bijvoorbeeld door beter te eten. Of beter te slapen. Of beter te bewegen. Ja, dat je jezelf gewoon wat sterker maakt... voor wat er dan ook op je afkomt. Of dat nou een virus is of uh, tegenslag. Um, ja, en ik denk dat, dat heel veel mensen daar nog terrein kunnen winnen. Um, Ikzelf ook trouwens, hoor. Um, ja, Je kunt toch altijd weer bijvoorbeeld beter ontbijten... of een uurtje eerder naar bed gaan. En, uh, ja, en daar is deze tijd dan denk ik uitermate geschikt voor. Ja, je kan toch nergens naartoe. je mag niemand ontvangen, dus je, ja, wat moet je doen? Ja, precies. Dus een, ja, dan kan je er maar beter uh, ja, die tijd nuttig besteden. En ik waar. denk ook sommige mensen die gaan er heel erg op vooruit in deze tijd. Want die denken, nou, ik heb alle tijd om uh, dingen te doen die ik altijd al wou doen. En de andere mensen, ja, die vinden dat lastig. Dus die uh, kruipen nog wat vaker achter Netflix. En die pakken wat vaker een zak chips erbij. Maar ik denk van, ja, je kunt er zelf uh, ja, altijd een positieve draai aan geven. En uh, zijn er veel mensen die luisteren naar de podcast? Zijn alle vijf al beschikbaar? Uh, nou, dus, er is er nu pas één beschikbaar. Ah, ja. um, maar de, de volgende die komt 11 februari online. En de eerste die, uh, die staat op uh, YouTube en op Spotify. Eigenlijk overal waar we het net over gehad hebben. Ja. Um, en de eerste die is uh, met Albert Zonneveld. Dat is een man die heeft boeken geschreven over uh, stress. Dus die weet eigenlijk uh, ja, precies wat je moet doen... om, uh, om wat meer uh, rust en optimisme te ervaren. Ja. Um, dus ja, dat is de eerste aflevering. En als mensen die, uh, die willen zoeken op uh, YouTube of Spotify... Uh, hoe, hoe, uh, wat tikken ze dan het beste in om bij, bij deze podcast te komen? Ja, mijn podcast uh, die heet Helden en Hordes. Helden dus. en Hordes, Ja, ja. En de aflevering waar ik het nu over heb, die, uh, die is met Albert Sonneveld. Sonneveld met een S en een T uh, aan het eind. En um, ja, die kun je eigenlijk vinden door naar helden en te gaan. Ik denk dat dat even het makkelijkste is. Juist. Want vanuit daar kom je, kom je op al die andere plekken. Oké, okay, dus voor de luisteraars... Het is heel erg interessant om te luisteren. De eerste aflevering staat online. U heeft de gelegenheid tot 11 februari om dan te wachten op de volgende. Uh, en dan gaat u naar www.heldenenhordes.nl Ja, helemaal gewoon uitgeschreven. Vol uitgeschreven. Ja, www.heldenenhordes.nl Nou, dat moet goed komen. Ja. Dank u wel voor de, uh, uh, voor de bijdrage. En ik hoop dat uh, veel luisteraars gaan luisteren. Ik ga zelf ook uh, zeker luisteren. En wellicht uh, tot een volgende keer in de uitzending. Nou, superleuk. Dank voor deze uh, mogelijkheid om het uh, woord te mogen verspreiden. Bedankt. Fijne dag nog. Yes, yes fijn weekend. Hoi, hoi. Bye.